We komen van het 20ste Evangelie van Lucas en daarvan het tiende hoofdstuk van vers 25 tot het einde. Wij noemen Lucas 10 van vers 25 tot het einde. Dan vooraf de twaalf artikelen des geloofs. Ik geloof in God. Den vader, den almachtige, schepper des hemels en der aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige geest. Geboren uit de maag Maria, die geleden heeft. Om de pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. daalt er alles, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand God.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 De gemeenschap der heiligen, Vergeving der zonde, wederopstanding des vleesjes en in eeuwig leven. En er zit een zeker wetgeleerde stond op, en verzoekende en zegende meester, maar doende zal ik het eeuwige leven werven. En hij zeide tot hem, wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide, gij zult de Heer uw God verliefd hebben uit geheel uw hart. En uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht. En ik wil uw verstand, even naasten als u zelf. Is. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus. En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde: zeide, Eén zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetrokken en daartoe zware slagen gegeven hebben dus. Heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwamen zeker priesters zijnzelf af en hem zien dus ging hij tegenover hem voorbij en desgelijks ook in leviet en hij was bij die plaats en als hij was bij die plaats kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij maar zeker een Samaritaan een reizende kwam te hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewolken. En hij tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daar in olie en wijn. En hem even op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg. En verzorgde hij, <coughs> en de andere dag de weg. Uh, gaande langde hij twee pendingen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem, draag zorg voor hem, en zo wat meer aan hem ten koste uh, zult leggen, dat zal ik u wijde geven, als ik wijde kom. Wie daar van deze drie denkt u de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft, zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. En het geschiedde als ze reisden, dat hij kwam in een vlek en een zekere vrouw met name Marta ontving hem in haar huis en deze had een zuster genaamd Maria welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde doch Marta was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komen de zijde zij. Meneer, trek je dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg dan haar dat ze mij helpen. En Jezus antwoordende De zeiden tot haar. mata mata Ik bekomt. En ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Door Marie heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. <tacht> <tacht>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 Heilige Geest Amen Ontstaat Van den tweede zondag Nog een ogenblik stil te staan Bij de vijfde vraag met haar antwoord van de tweede zondagsafdeling waarin ons gevraagd wordt: Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Antwoord: neen ik. Want ik ben van nature geneigd, God en mijn naaste te haten tot zover vragen we voor en van de hulp des heren in spreken en luisteren och gaan bitterlijke Jehova dat het niet kwaad zijn in uw heiligen en verlekkeloze ogen dat zulke armen Ellendige, nietige aardwormen, op de aarde kruipende naar het einde van onze aarde, zich onderwinden tot u te naderen. Tot de aanspraak plaatsen uw heiligheid, der heiligheden en der eeuwige volmaaktheid. Of u in genade op ons neder wilde doen. Naar uw zoen. En naar uw zout verbond. Wij hebben alles wat slecht is. En bij u is alles wat goed is. Och Heer Jezus. Die eens mens geworden is om eeuwig mens te blijven. En de rechter aan uw vader. En vandaar altijd de belangen van uw kerk te behartigen. En de waarheid te vervullen, hebben de gaven medegenomen. Om uit te delen en horen. Laat uw lieve geest ons allen ontwaken. Uit de dood, in dat leven wat door de dood nooit gedood kan worden. Gehaald uit Satans muil, om nooit weer wederom geheel ingeslicht en verscheurd te worden. Opgeraapt uit onze drek, en gezet in het koninkrijk der genade. Geroepen met een goddelijke roeping uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En getrokken met koorden. Die vanuit de eeuwigheid in de tijd geknoopt. En weer aangehaald worden tot een eeuwige heerlijkheid. O, laat eens luisteren met toepassing. Laat eens luisteren door opening der ogen Om te aanschouwen de wonderen u Laat eens luisteren met doorgestoken oren Om te horen de woorden des levendigen God En die ze gehoord hebben die zullen leven Laat eens luisteren tot de opwassing in de genade waar dezelfde verheerlijk is. In het afsterven van de oude mens. Tot de opwassing. Die in Christus Jezus is. Ver alleen wat we van te hebben door de bedouwing. En uwe goddelijke gunst tenacht komt. U kan het alleen maar wel maken. U kan het alleen maar goed maken. U kan het alleen zo maken dat de ere uwe en de bekering is voor degene die het mag horen. Waar gij uw voetstap zet, daar druipt het alleen van vrede. En doelde alle stem zegen in de natuur is het warm. Het is zomaar in de zomer. Maar ach, onze zielen zijn zo koud. Ach, ons hart is zo koud. Dan ligt dat zo ver onder het vriespunt. Dat we moeten zeggen, oh, God, een warm lichaam en een bevroren ziel. Ach, dat die zonde der gerechtigheid ook eens mocht schijnen. Die zo minnig maal heeft. Waar warmte vanuit gaat, waar genezing vanuit gaat, waar reiniging vanuit gaat, waar heiliging en vereniging vanuit gaat, die zonne der gerechtigheid, waarin God aanschouwd wordt in liefde, in vrede, in bademattigheid, in genade. doordat dat die zonne op Golgotha ondergegaan is, zelfs nu eeuwig Staan in het firmament van God's kerk. Ten eeuwige leven. Open uw woord. Leg de zaken in onze harten. Verleen die zoete vrijmoedigheid des geestes. Om nog een klein ogenblik. Met elkaar de te zijn. In de onverslijdbare dingen. Van het goddelijk koninkrijk heren. Och, we gedenken nog. Ach, aan die nareme man. De welke verlam. Daar nederlijk. En niet te zien is dat het ooit meer veranderen zal. Dat er ooit nog enige genezing in hoofd paard zal worden. Ach, u Och, mocht eens heiligen. Je mag het eens gebruiken tot zijn eeuwig voordeel. Je mag het eens stellen tot wedergeboorte. Want dan is het beter voor een land zalig gemaakt te worden. Dan met een gezond lichaam voor eeuwig verloren te gaan. O, oh, ontfermt u nog over hem. En zijn arme vrouw. En zijn arme vrouw die het ook alles meemaakt. En die arme kind. Heeren, als het kon zijn, naar uw lieve raad, och ontfermt u nog over het arme gezin, en zijn ouders, en doe het nog dragen met onderwerping, en kon het is dus zijn, door vereniging, met al uw goddelijk doen, majesteit is, en ook majesteit blijft, Amen. van de 119e psalm psalm 119 vers 71 72 en 73 inmiddels krijgen iedere gelegenheid zijn liefde gaven af te zonder ik ben wat klein verrecht maar niet verleid vergeet in smaad nog armoe u bevelen uw recht zo, Heeren, is recht in eeuwigheid. Gij zult aan elk zijn loon of straffe delen. Uw wet, waarin zich steeds uw glans verspreidt, kan mij door het licht der zuiver waarheid strelen. 71, 72 en 73 en inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te zonden. En wet die nooit zijn waarde verliezen zullen. En de auteur van die wet is God. Die wordt door Christus niet niet gedaan, maar voldaan. Die wordt door Christus niet afgeschaft, maar volvoerd. In zijn lijdelijke en in zijn dadelijke, gehoorzaamheid. We hebben gehoord dat Christus in die vorige vragen antwoord Die werd eist alleen wat billig is. Die werd eist waar recht. En die werd eist waar God recht op heeft. Niets meer. Niets meer, maar niets minder ook. Allervolmaatste gehoorzaamheid aan Gods wet was stevige leven beloofd. En we konden dat doen en hebben het niet gedaan. We hadden alle vermogens en krachten en gaven om die zoete wet van God volkomen te houden. En daardoor zouden we voor even behouden zijn. In haar overtreden is die wet wet gebleven. En zal altijd eisen hetgeen de mens niet meer heeft. En waar die nogthans recht op heeft, dat het er is. Die wet is billig in al zijn eisen. En rechtvaardig in zijn vloek. In zijn vloek. Zij eist nu in plaats van gezondheidsziekten. Zij eist in plaats van leven de dood. Zij eist in plaats van den hemel de hel. Zij eist in plaats van vrijheid, gebondenheid en slavenheid aan duivel, zonden en aan de eis van Godswet. terecht tegen broek dat de naast de duivel niet zo'n gelukkige aarde is dan een onbekeerd mens. Dan een onbekeerd mens. En als dat ingeleefd en van Gods wegen beleefd, dan zult ge daar amen op we hebben daaruit vernomen hoe de eist volmaakte liefde. Volmaakte gehoorzaamheid van hart, van zielen, van krachten en van verstand. Alles volmaakt en overeenstemming van de wet. En wanneer dat niet in is, dan neemt de wet er geen genoegen mee. God is geen 95% liefde maar de volle honderd procent en ook geen 95% procent gehoorzaamheid maar de volmaakte gehoorzaamheid en God is wil in zijn echt dat wordt geleerd daar zegt David van in Psalm 51 vanwege de overtredingen der wet ik ben uw Heer. Uw gramschap dubbel werd. En wanneer hij de hoofd zo werd, God lief boven alles, dat is in de hemel Er wordt nooit iemand anders geliefd dan God. Er wordt nooit iemand anders geprezen dan God. <tie> <tie> <tie> Dat is land zonder overtreding. Dat is land zonder vergeving. Aan de laatste zonden hangt een eeuwige vergeving. Aan de laatste schuld hangt een eeuwige betaling. Aan de laatste duisternis hangt. Het eeuwige licht. En aan de laatste hel hangt. Een eeuwige neem. Hier. Die goddelijke wet zijn een openbaring van de eeuwige autoriteit God. Die wet laat ons God aan de binnenkant zien. En die mens leeft meest maar van de buitenkant van God. Maar die wet laat ons het binnenste van God zien. Makkelijker gezegd. Die wet laat ons het wezen God zien. In zijn eeuwige onmogelijkheid. Om de zonden niet te haten en niet te straffen. Die wet laat de deugden Gods aanschouwen in zijn heiligheid. Is er rechtvaardigheid en is er reinheid. De glans der eeuwige volmaatheden, Die den zondaar me je zaai doet uitroepen, wee mijner. ween mijner. Want ik ben een man van onreine lippen. En ik woon in het midden des volks wat orein is. Zonder wetskennis eten nooit ging zonder kennis. Zonder wetskennis nooit geen rechtskennis. Zonder wetskennis nooit geen kennis. Der goddelijke deugden is een volmaaktheid om met die mens te doen wat rechtvaardig is. Maar niet alleen de opzommen van het eerste gebod God lief te hebben. Voorwaar, een grotere weldaad kan door de vader niet beleefd worden. Als dat God zijn liefde in het hart van een zondag stort Och, dan smelt die zomer weg. Dan is hij als was en als eik zonder de zon. Dan ervaart hij dat het alleen goedheid dat een hemel hem deft en de aarde hem draagt, maar de liefde. Een liefde waarin hij de keuze van een rut. Een liefde waarin die waar we wenst nooit meer te zondigen, maar, maar... Er is een voldoende der wet van nood om een overeenstemming van de wet God te kennen ontmoeten. Gods volk moet niet boven de wet leven. En aan ze vrijgemaakt worden niet onder de wet. Maar gelijk staan met de wet. Gelijk staan met de wet. De niet boven en de niet onder. Waarvan de apostel in me betreft staat dan in de vrijheid, met de welke Christus u vrijgemaakt heeft. En indien de zoon u vrij maakt, zo zult gewaarlijk dat we zeggen, dan zult ge echt vrij zijn. zullen heus de wet niet meer eisen dan krijg je diezelfde wet u vervloekt heeft tot een uw wet. Dan krijg je diezelfde wet tot een wet waarin je naar schouwen mag de volmaaktheid van die goddelijke man en je mismaaktheid in je dagelijkse leven tegenover hem. God lief te hebben boven alles is van God. Verworven door God de Zoon en geschonken door de heilige geest. Ik wil er dit nog van aanhalen. Als je eens die liefde gods geproefde, die eenzijdige liefde gods gesmaakt heeft. En die liefde gods dat harde hart is doordrengd heeft. Met de openbaring zijn er goede tieren heet hem. En met de openbaring zijn er goddelijke zorg van eeuwigheid over zo'n diep gevallen zondaar. Ach, dan zult gene uitroepen, ah, gevet, mijn ziel het derwaars weerleg. Dan zal mijn mond u de ere geven. Maar dan volgt absoluut het tweede gebod. En u naasten als uzelfen, weet u zelven, wees naasten. Wie houdt ge voor uw naaste? het horen lezen. Het is u helder en hoorbaar voorgelezen. Wie eigenlijk onze naaste? En dat is in de eerste plaats niet je vrouw. Je vrouw is je naasten niet. Je zijt één met je vrouw. En die vrouw is één met haar man. Dat is je naaste. Als je je vrouw lief hebt, dan heb je je eigen lief. Als je je vrouw bemint, dan bemint je je eigen. Als je voor je vrouw zorgt, dan zorg je voor je eigen. En als je voor je man zorgt, dan zorg je voor jezelf, want deze twee zijn één. Hoor je wel? Nee, je vrouw is je naast me. Nee. Ze is een dat een goed huwelijk, dat goed en baat in het huwelijk. Wie hebben er ooit zijn eigen vlees gehad? En deze twee zullen toch geen vlees zijn. Het is toch geen moeite om voor je vrouw te zorgen. En voor die vrouw toch geen moeite om voor de man te zorgen. Zulke dingen hoeven toch niet gezegd te worden. Die man gaat smoren vanzelf naar zijn werk. En die vrouw doet ook vanzelf haar werk. Deze twee zijn één. Uw man is u naaste niet. En uw vrouw is ook uw naaste niet. Maar de natuurlijke liefde. Die bindt en verbindt. Man en vrouw aan elkaar. De natuurlijke liefde. Is een van de grootste weldaden die op aarde geschonken kan worden in het huwelijk wordt er liefde gemist aan het huwelijke gruwelijk. Als er liefde gemist wordt, dan word je gelukkig als je kan de nooit gekend had, en men kan nooit gezien hebben. Want ik denk. Dat er geen korte leven bij de hel is. En een hels leven op aarde is. Als de man tegen de vrouw en de vrouw tegen de man. Dan hoef je niet meer naar de hel hoor. Dan ben je er al gedeeltelijk in. Dan ben je er al gedeeltelijk in. Kan die man blij naar huis gaan van zijn werk. Kan die vrouw die man blij ontvangen. Terwijl er twee mensen zijn. Die in de weg der natuur bij elkaar gebracht zijn. Om elkaar te zijn tot een hand en tot een voet. In dit feen teleurstellend en tegenvallend leven. Dus uw vrouw is uw naaste niet. En uw man ook niet. Uw man is uw vlees. Uw vrouw is uw vlees. En deze twee. Zullen tot één vlees zijn. Ongelukkig. Zeer ongelukkig. Als zulke een eenheid. Gescheurd wordt. Terwijl ze beide nog een leven zijn. Dan is dat het een scheuring. Die in de diepste wortel, In de diepste wortel, Nog smattelijker is. Dan de scheuring door middel van de dood. En wij hoeven. Niet ver meer te zien. En dergelijke dingen. Worden veler wijzen. En minder maar gehoord. Maar zijn onze kinderen dan onze naasten ook niet? Onze kinderen zijn ook onze naasten niet. En die van je kinderen houdt een bij moeder. En bij je vader. En die van je kinderen houdt er waard je gelukkig als we ze nooit gehad hebben. Als in je kinderen geen planting zijn vanuit die uwelensboom dan haat je uw eigen vlees, dan vervolgt je eigen vlees. Want wat zit er dieper in een, een moederlijk hart dan een kind? Wat zit er dieper in een vaderlijk hart dan een zoon? En met die kinderen, die ga je huwelijksleven ontvangen hebt. daar gevoel je jezelf eigen mee. Als dat kind wat voelt, dan voel je het ook. Als dat kind ziek is, voel je ook al niet gezond. Als dat kind wat mekeert, mekeert je ook al wat. Nee, dat is ook onze naasten. Dat is onze natuurlijke liefde om voor je kind te zorgen, voor je kind te houden. Dat is natuurlijke liefde. Dat is liefde die vanzelf uit een huwelijkboom boom voortvloeit. En daarin gemengd wordt. Kinderen geliefden. Die nemen zo'n diepe plaats in, in het leven. Van een oude dat ik wel eens denk, Wanneer ze de eerste ontvangen. Nu heb je de zorg tot hun dood. Nu zit je in de zorg zolang je op aarde bent. En vooral in deze dagen van deze liefdeverkoelende, verkoelende moderne losgeslagen jeugd die op zijn best mee beseft nog een vader nog een moeder te hebben. Waar toch niets meer te waarderen is als een natuurlijke kind, een natuurlijke moeder. en natuurlijke vader. Waar hij s'nachts terecht kan. Waar hij s'middags terecht kan. En de welke de deuren hadden altijd voor je open hebben staan. En ze helpen zullen tot de laatste cent tot de laatste sneeuwbrood, ze altijd, voor hun kinderen zich ontkleden aan andere kinderen, mag het lezen. zijn. Dat is een aard van de oude, dat is het karakter, wat uit een goed huwelijk vloeit, maar, wat is dan onze naaste, het is u voorgelezen. De duivel niet, oh nee, oh nee, en de wereld ook niet. Zoals de wereld uit Gods land voortgekomen is, zo is hij goed, maar zo die in den boze licht, zo lijkt die in deze wereld, ik zal het u zeggen aan de hand van Paulus, die in gelaten zessen. Ik ben een pest zegt hij voor de wereld, en de wereld is een pest voor mij. Er zijn de drie, die eeuwig gehaat moeten worden en eeuwig gehaat moeten blijven, en dat de wereld om al de ongerichtigheid daarin, en dat de derven, de mensen van de beginnen aan, en ons en ik, en ons en ik, om diepe bedorven, verdorven bestaan, is waar om eeuwig wordt, waar de gezond bestaan om een nog te vergaan. Omdat dat hele verdorven bestaan van de mens, dat voelde gelijk tegen God in. En als kon, als mogelijk was, dan zou het God uit het troon, en wij erop, God en wij zijn. Maar God blijft en wij gaan van de aarde weg. Dan worden onze en het gevraagd kunst gedaan. En dan leert dat volk de totale onmogelijkheid om een grijntje liefde aan God te geven, een grijntje liefde aan zijn naam, een grijntje liefde tot zijn heren, een grijntje liefde tot zijn wezen. U naast en naast uzelf doen. dan denk ik aan het oude volk Israël, Elke familie had een naasten. Elk familielid had een naast bestaande om zaken op te lossen. En de armen en de schuldigen te verlossen. Jops naast bestaande van 19 de helpte. Daar is Jops naast bestaande. Jobs en Job's los, den de bloedverwant. Jobs lessen. De enige verworven. De naaste van de kerk is Christus. De bloedverwant van de kerk is Christus. Hij kerk. Door zijn behoefte En de losse zijn kerry. Zo de ere van je En nu mogen nog even luisteren. Wanneer Christus je naast de geworden is, dan kan je je naast niet meer hebben. Als Christus je naast te geworden is, dan moet je naast te lief hebben. Want je zijt door een eeuwigheid bewondering van God geliefd. Je ge zijt in de dood van Christus doorgelie? Hoe zult gij dan uw naasten hebben, dan is ook weer, in de diepste grond, de wortel der zaak, de ganse kerk, uw naasten, de ganse kerk, waarmee je verenigd wordt met het hoofd der kerk, Ten eeuwige leven. Ja. U naasten als uzelven, wil dat dan in de natuurlijke weg zeggen dat je naast al gelijk moet geven? Nee. Daar maar doen moet wat je naaste gedaan wil en even bijvoorbeeld. Morgen zal je buurman vragen, oh je buurvrouw, kom vanavond eens naar de televisie, is een mooi stuk te zien. Mooi dan gaan. Mooi dan gaan, dat is geen naasteling. Dat moet de steen van in de zonden. Dat men kan bestijven in de ongerechtigheid. Maar één gereint die naast zou zeggen, amen. men, mocht je dat gaafspel wat uit de hel is, is verliezen. En mocht je nog eens geopende ogen krijgen voor volle voltaar. Wat daar te zien is, is nooit eerder gezien. En wat daar te zien is... Hand op grote in het plek om zijn kerf voor een go te go door geen. go is geen go go go go go go go go go go go go van go go go go go go go go go go go go go go go U naast en naast En dan wordt ons dus in de duizeligheid de vinger weer op de borst gezet. Die zinnen het koning, denk daar, de genade, altijd maar persoonlijk, persoonlijk, persoonlijk. En zodra genade der wedergeboorte vereerlijk wordt. Dan word je aangetrokken op de wet. Dan word je aangetrokken op een onbekend God. Dan word je aangetrokken op verzoening. Dan word je aangetrokken op een of maken. Dan word je aangetrokken op vergeving der zonden. Dan word je aangetrokken. Om het in het beeld God hersteld te mogen worden. En is teruggebracht in het hap. Van een drie enige verbond God. Dat is met. Ja. Kunt gij dan. God liefheid. Dat is een. Een beetje makkelijke vraag. Misschien. Misschien dat er dan nog een antwoord komt. Zou je het terecht willen? Zou je het echt willen? God liefde en niemand anders dan God alleen. Misschien is er een die zich nam. Ik durf dat niet te ontkennen. Dat ben ook vanwege zo'n aan te rekenen heb op dat goddelijke wezen. Maar ik kan het niet verder brengen dan begeer. De uitvoering mis. En de uitvoering te missen. En het God nogthans te gunnen wat geen dat een vernederd leven. Een verootmoedig leven. Daar geven leven in de laagte te beleven dat God waardig is de waardig niet te kunnen beminnen dat God de is geliefd dat worden niet te kunnen lieven dat maakt de zonde tot een ballast en er is geen betere ballast in uw leven gevolgd dan de kennis van zonden de kennis van ongerechtigheid is de beste ballast om jezelf te verliezen en in de gerechtigheid van Christus Gevonden te worden, ik heb wel eens meer aangehaald, van die vrouw die aan die zeehaven stond. En daar lag een schip voor het buitenland. Zo'n schip was van de heling gelopen. Ja, dat hebben alle gezicht op zijn haven. De een is een mooi schip, een ander zit het, tep, een ander weer wat anders. Maar het reizen in dat schip, koren. Dat zouden wij, hè? Huh? koren, iemand, goud, de beste materialen, die zouden wij voor dat schip bestemmen. Maar er wordt niets heen gereden dan van rommel, arme rommel. Och, zonde van dat mooie schip, zonde van dat mooie schip, zo'n rommel in dat schip. Nee, dat moest toch niet, dat schip dat moest waardigeren. Dingen als koren en dergelijke. En het was zulke bekeerd mensen, die stond men maar naar te kijken, en daarop begreep er ook niks van. Ja, ik zou het ook niet begrepen hebben. Ik zou zo'n mooi schip ook niet waarover gehad hebben. Maar zo'n mooi schip, daar behoort waardige dingen in. Ik hoop denk ik toepassing met te maken. En denk dan daaronder of zijn man kwit hij staat zal vergeten Ze stond zijn. Dus toen was hij dan eens naar dat schip. Zeg, die kapitein, moet het u wat, letje toch op het schip? zetten. ja meneer, dit, dat er nou zo'n rommel in. Ik had er heel wat anders in gedaan. Ze zei, luister eens, dat schip moet naar de overzijde toe. Dus het moet een reis maken. En dan gaat al die rommel in dat schip, om dat schip aan de eind. En als hij straks aan de eik is, dan gaat dat steeds varen. En komt het nou in de haven waar het voor bestemd is, dan gaat al die rommel deuren. Dus hij dank u wel. Hij dank u wel. Ik wel zeggen, dan weet ik dat. Al Gods volk krijgt een ballast aan haar karakter. Een ballast aan haar boezemzonden. Een ballast aan het dagelijks afzwerven. Een ballast verliefd. Waarvan ze me maar dat ik het goede wil doen. Dan ligt het kwade me nabij. Zodat ze daarin ook weer ervaren. Dat ze op aarde, zolang ze op aarde zijn, mensen zijn. De welke Alle ellende zijn eenmaal onderworpen. Zijn kunt gedacht. Dan krijgen we een helder... Klaar antwoord dat hij neemt. Hij zei niet proberen, want dat is wel waar hoor, dat is het proberen. Maar hij moet ook geprobeerd hebben om te weten dat hij gaat. Tegenwoordig ben je wijs en je Ja, man, wij, wij beginnen er maar niet aan. Weet je waarom niet? Omdat het goddelijk te beginnen Maar als hij een goddelijk begint, dan ga je eraan beginnen hoor. Ja, zeker. Als hij een goddelijk begin van de oh ja. Dan begin je zo te reformeren hoor. En een huis ook. Je zegt tegen die zoon jammer jong dat kan niet meer hoor. En, en, en mij dat gaat niet meer hoor. Dan begrijp je zo te reformeren hoor. Kan je niet laten. Dat komt zomaar op. Want de wet gaat leven. En als de wet gaat leven. Dan zou je alles willen doen. Om met die wet in overeenstemming te komen. Alles willen doen. Wat die wet eist En daarin ervaart ze, hoe meer dat ze doet, hoe minder dat er lukt. Hoe meer dat ze het hand neemt, hoe meer dat er afgebroken wordt. En hoe meer dat ze in de wijn leest, hoe minder dat ze vinden kan. En hoe meer dat ze luistert of het wat hoort, dan hoort ze allemaal wat voor haar niet is. Want ze kunnen geen begin vinden. Ze kunnen het begin niet voor begin houden. Konden ze het begin allemaal voor begin houden, dan heb je genoeg aan je begin. Dan zou ik je leven lang met je begin doen. Maar het begin wat God begint, Dan gaat het eindelijk En te eindigen in God niet in ons begin te eindigen. Of een ons begin te blijven hangen. Maar door opwassende genade is geenste maar geweten, ik weet en wanneer geloofd heb. Het is waar, het is men een grondvraag in de kerk. Het maar eens wist dat God met mij begonnen was. Wat dan? En dat wist wat dan? Dan zou ik een beetje gerust verleven, leven Leef niet gerust genoeg dan. Leven niet gerust genoeg. Kijnen we wel eens het knepenjaartsen? Dit je conscientie nog wel eens, als maar waar is, man. Uit maar die gedachten. Als maar ooit van God geweest. En wat brengen die onverzekerdheden een jaar? Een vraag naar verzekering. Wat brengen al die twijfelingen een jaar? Een vraag naar bevestiging wat vragen nou die twijfelaars van binnen naar zekerheid naar waarheid en naar oprechtheid? en daarom en zegt vandaag zo makkelijk twijfelen is zonde het is waar het is waar het is waar, het is waar. maar van de andere zij is twijfel een prikkel een aanprikkelende prikkel om het eens te maken weten in Christus te zijn die nooit is twijfelen aan de staat. Zal eens twijfelen. Maar dan voor een wachtelaar Is bij de tijden van de, Dan voor een wacht Nee Nee, niks. Hij zei niet, nee, nee. Hij zei mij nee, niet. Want een wedergeboren mens krijgt met zichzelf wat doen. En die krijgt zijn handen vol zijn hele leven lang met zichzelf. Zijn hele leven lang. Een geboren mens. Die krijgt de dagelijkse zorg zijn de belendige zielen tot aan het einde van zijn leven. Vanwege het leven verder. Dat er in alles aan kleedt in je bidden, in je lezen, in je luisteren, in je denken zodat in alle opzichten gewerven, ik kan geen adem meer ademen zonder de besmetting der hel. kan geen woord meer zeggen of we zitten helm vast. kan geen gedachten meer denken of we er een er helm aan verbonden. Nee, nee, zegt die nee, nee. Zij over die man met zijn hoofd die schudden en zegt nee, nee. Ik ben zo bedorven en zo verdorven. Hang me boven de hel en ik bekeer me niet. Zodat de waarheid ervan zegt. Waartoe zou ik ge geslagen worden. Gezeld de afval nog des te meerder maken. En alle deze dingen zijn me nodig voor. Om bij jezelf vandaag geslagen te worden. Als je Goddienst geslagen te worden. Je hoeft alleen maar te worden waar je bent en Als ik dat ben, Dan mijn je de wet. Dan lief je de wet. En dan om helft je de vloek de wet. Zitten niet de mozes dat die ons te Zitten mijn oom? Zitten niet de monsties dat die de vloek op ons heeft, Zitten mijn oom. Mozes, heilige rechtvaardig en goed, <coughs> en kunt ook onder het gezang der hemelingen. Altijd weer het lied horen van Mozes, voor aan Mozes heer, dan Christus de wet eer, en dan het evangelie. Ja, nou, ze binden vandaag heel wat handiger mee, zeg jam. Nou, het wordt bij de wet toch niks, dus we beginnen er maar niet mee. We stappen daar vanaf, en wat dan? We stappen recht tot naar de evangelie. Och ja. Maar maak ook eens wat vragen. Wat moet je nou met balsem doen als je een wonder Ja. Ja. Ook een vraag. Ja. Wat moet je nou met medicijnen doen als je in ziek bent? Ja. Ja, zo ver verdiep ik mijn niet hoor. Nee, Niet, nee, nee. Ik doe de evangelie geloven en de evangelie... Ja. Als de evangelie mij nou niet vast wat dan? Ja, maar je moet dat vertrouwen. Natuurlijk moet je vertrouwen. Maar om op iemand te vertrouwen moet je iemand kennen. En iemand kennen die betrouwbaar is. Dan zegt David, geven we zijn ganse hapten. En den koning, den koning. Nee, nee. Ik, ik ben van nature geneigd. Wat dan? Om een naaste te halen. Nou, je naaste, dat ken je wat van beleven dat je liever niet beleefd. Maar ik nou? Dat had van die man ook niet gedacht. Dat had van die vrouw ook niet verwacht. Maar wacht eens. Hier staat nog iets anders hoor. En dat is doorslaggevend. Nee, nee. ik is. Want ik ben van natuur geneigd. God? God haat. Waarom? Waarom moet je God haat? Wat heeft God gedaan om gehaat te worden Wat heeft God ons onthouden om gehaat te worden? Wat heeft God je niet gegeven wat nodig was in dit leven? Wat voor reden zijn er dan om God te haten? En staat er he, voor hem. Ik ben van natuur geneigd. Om God te haken. Maar had God die dan beter kunnen maken. Zou hij gemaakt hebben in de staderechter. Had hij dan een betere adem kunnen geven. Als een adem uit hemzelf. Want een adem dat is al machtig heeft. Maar levend gemaakt. Had hij dan betere voeten kunnen geven. Om te staan en te lopen. Wat zag nu hebben. Had hij dan een betere lichaam kunnen maken dat hij voor u gemaakt heeft. En had hij nu een gezondere ziel kunnen geven in uw u ingeschapen Maar voor reden hebben wij hem God te haten. Heeft hij ons geen woning gegeven toen hij ons geschapen. Een paradijs. Een paradijs. Hebben we dan wel eten genoeg gehad. Alle verrukvangen waren voor hem. En nog meer. Hij heeft ons een koning gemaakt over de hele wereld. Wat voor reden zijn er dan om God te haten? Welke oorzaak heeft God gegeven? Om hem en alles te eer en niet te eeren. Geef geeft zelf geen zelf maar de zand. Wat voor reden heeft God gegeven. Om hem. Ja, ik durf het niet te zinnen. Maar. Als je het niet verstaat, dan leg ik het maar naar je neer. Misschien mag ik het nog eens beleven. Dat er in onze link in de diepe wortel. Niets haat, er is dan God. Waarom? Waarom? Waarom is er maar één die we hebben, dat is onze schepen. Waarom is er maar één die we vervloeken en dat is onze schepen. Waarom is er maar één die we dag en, dag en nacht onteren, en dat is onze schepen. Waarom? Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Wat heeft hij dan ooit u voor kwaad gedaan? En ooit mij? hij heeft nooit anders geweest als goede van de hemel overboos en ondankbaar maar ik zal het je kop zijn. elke zonde van gedachten van woorden en van werken zijn een aanslag op het wezen God elke zonde is een moord aanslag op God want elke zonde vliegt tegen de natuure godzin. Elke zonde is een ontkroning van God, en ontroning. Elke zonde, een eenden, is een zoeken naar de hel. En een vliegen van de neem. Het vanmidden of tegen iemand gezegd, mens. Dat ik toch niet voor dat hij naar de hemel wil. We willen wel naar de hemel, maar niet naar de hemel. We willen naar de hemel met onszelf, en dat is de hemel. De verlossing van onszelf, dat is de hemel. Hé. We gaan het dag en nacht in de hemel te komen als het vanavond gezien wordt. En even alleen. Dan zult u uw hoofd tegen de stof verkrijgen. O God dat u niet in bent dat u langs moet zijn. Dat u het bedraast me, En dat er nooit eens zal hoeven te komen. Dan zal u door de dood van uw lieve zoon. En ik zal u even geloven met de kroon der heerlijkheid. Amen. Oh, u spreekt in het rijk de natuur. Wel de knopje van uw majesteit En van uw heerlijkheid. Gij zijt groot. Ach, ach, leer het ons toch dat u dat alleen bent. En dat u dat alleen blijft. Gun ons ook uw wet. Tot veroordeling. En tot oordelen over naam. Gun ons die wetsbediening tot een evangelische bediening. Zegend gesproken woord, door de heilige Geest. En we waren ons, Heer, we moesten banger van de zonde zijn, dan van de Godder Ere, die doen. Maar ach, we zijn banger van uw stem, dan van de zonde. Mag nog eens omkeren. Dan is uw stem zoek. Dan is uw stem liefde. Dan getuigt ge te midden van uw majesteit. Toon me uw gedaante. Laat uw stem horen. En ja, anders zijn we bang. Waar ook, heer. Waar oh, ook. Oh ja, waar ook. De moraal van uw apostel. Om verblijf te zijn met een goddigdom. En verheugd te zijn met de bliksemen van de goddelijke maan. Dan moet die mens weer uit zichzelf zijn. Dan moet die weer bij zichzelf vandaan zijn. En dan moet die in de zijn in Christus zijn. Wil willen niet er bewaren. Paar. Oh, breng alles nog eens terug. Breng alles nog eens terug. En heilig te Dat de rijkdom uw genade. Uitgenade. genade Tot eer van mijn Godhouder genade. Amen. 68 vers 9. 9e van de Psalm 68. Gods wagen, boven het lucht, de zijn tien en tienmaal duizend sterf, verdubbel in getalen wat er verder volgt, in dat 9e van de Psalm 68. Samen zijn aanvangen om met elkaar te zingen van den acht en zeven.